Aan boord waren 68 mensen die allemaal zijn omgekomen. De Cubaanse luchtvaartautoriteiten stellen onderzoek in... naar de oorzaak van het ongeluk. Amnesty International vindt dat de vreemdelingendetentie in Nederland... nog altijd niet voldoet aan de internationale standaard. Aanbevelingen van Amnesty van twee jaar geleden zijn nauwelijks opgevolgd. In Nederland worden jaarlijks 8 tot 10.000 vreemdelingen in de cel gezet... terwijl ze geen strafbaar feit hebben gepleegd. Amnesty vindt dat vreemdelingen alleen in het uiterste geval... ...en zo kort mogelijk mogen worden opgesloten. Bij een zelfmoordaanslag op een Soenitische moskee in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 35 doden gevallen. Het dak van de moskee is ingestort en er liggen nog mensen onder het puin. Soenitische moskeeën in Pakistan zijn de laatste tijd vaker het doelwit van aanslagen... ...die zijn meestal het werk van groeperingen die tegen de invloed van de Taliban zijn. Een almeloze gastouder van een kinderopvang kan zich niet registreren omdat ze te hoog is opgeleid. Haar HBO-opleiding kinderverzorging en opvoeding staat niet op de lijst van goedgekeurde diploma's. Dezelfde opleiding, maar dan op mbo-niveau staat er wel op. Ouders die hun kind toevertrouwen aan een niet geregistreerde gasthouder krijgen vanaf volgend jaar geen toeslag meer. Het ministerie van Sociale Zaken overweegt nu de regels te veranderen. In Griekenland kan weer luchtpost worden verstuurd. De bezorging was twee dagen geleden stilgelegd... na de ontdekking van veertien bompakketten. Die waren gericht aan regeringsleiders en buitenlandse ambassades in Athene... waaronder de Nederlandse. De pakketjes zijn vermoedelijk verstuurd door een extreem linkse organisatie. In Georgië zijn vier Russen en negen Georgiërs gearresteerd... op verdenking van spionage. Vorige week werden al twintig Georgiërs aangehouden... voor het doorspelen van gevoelige informatie aan Rusland... De twee landen vochten twee jaar geleden een korte oorlog uit en de verhoudingen zijn nog steeds gespannen. Dan het weer, vanmiddag vooral in het zuiden en vannacht overal regen. Vandaag nog zacht met 15 graden, morgen een stuk koeler, het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 Take me back to the stars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 Stretch on for Like a weekend.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 I'll be the president. Cause my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? It's far more right